1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Op de Noordzee zijn zeker vier mensen omgekomen... bij een aanvaring tussen een vrachtschip en een containerschip. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er worden nog zeven mensen vermist. De aanvaring was op zo'n 65 kilometer uit de kust van Zeeland. Het vrachtschip met 24 mensen aan boord is gezonken. Het containerschip liep nauwelijks schade op. 13 mensen zijn uit het water of van vlotte gehaald... door helikopters van de kustwacht. Ze zijn niet in levensgevaar. Automobilisten in het noorden van het land hebben veel last van sneeuw en harde wind, meldt de ANWB. Ook in andere delen van het land moet volgens de ANWB rekening worden gehouden met gladheid door sneeuw. De Nederlandse spoorwegen zetten vanwege de sneeuwval van en naar het noorden van het land minder treinen in. De NS raadt reizigers aan eerder van huis te gaan en voor vertrek op ns.nl te kijken voor een actueel reisadvies. De aangepaste dienstregeling is voorlopig geldig tot 12 uur s middags. De armoede in Nederland is vorig jaar sterk toegenomen. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral werklozen, bijstandsontvangers en zelfstandigen kwamen onder de armoedegrens. Jonge gezinnen lopen het grootste risico om in de nabije toekomst onder de armoedegrens terecht te komen. Het CPB en het CBS verwachten dat dit jaar en in 2013 de armoede in Nederland verder toeneemt. In Londen heeft een van de belangrijkste tekeningen van de Italiaanse renaissance kunstenaar Raphaël ruim 36 miljoen euro opgebracht. Dat is twee keer het bedrag dat van tevoren werd verwacht voor de tekening Hoofd van een Apostel. Volgens veilinghuis Sotheby's deden enkele van de grootste verzamelaars mee. Aan het einde boden twee mensen per telefoon ruim een kwartier tegen elkaar op. Raphaël maakte de tekening in 1519. Het maakt deel uit van zijn voorbereiding op het Bijbelse werk De Transfiguratie. Die hangt in het Vaticaanmuseum in Rome. Het weer, af en toe een sneeuwbui, koelt af naar een paar graden onder nul. Overdag wolkenvelden, maar ook zon. En er valt een enkele winterse bui. Het wordt 2 tot 5 graden. Vrijdag gaat het flink sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Fijn dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. En ook in dit uur van Casa Luna speelt het orgel, het draaiorgel, meer bepaald. Het orgel De Vlinder wordt hier live gespeeld door Mark Veningen En ook laten we andere orgels horen uit de collectie van zijn eerder dit jaar overleden vader. Orgelbouwer en restaurateur Henk Veningen. Mark Veningen beantwoordt ook al uw vragen over het draaiorgel. En ik hoop ook met u te gaan praten over uw herinneringen aan dat draaiorgel. Toen u bijvoorbeeld als jong jochie achter de muziek aan ging. Toen al voor uw verjaardag een draaiorgel kwam spelen. Wie weet danste u ooit op de klanken van zo'n enorm dansorgel in zo'n Vlaamse danszaal. Of wie weet, hoorde u ook wel schitterende composities uitgevoerd worden op een dans- of draaiorgel? U kunt reageren door te bellen met 0800 1121 0800 1121. Mailen kan met casaluna.cnvp.nl en twitteren kan dan weer met hashtag Casaluna. De eerste meneer of mevrouw die ik aan de telefoon heb is meneer of mevrouw Slinger uit Gouda. Ja, dat is meneer Slinger. Dag meneer Slinger, goeienacht. Goeiedag. En, uh, ik had een uh, goede herinnering. Als uh, ik ben 78, hè? Ja. En voor de oorlog speelde daar de gebroeders Tom met een orgel in Gouda. Oké. Okay. En uh, ik, ik weet niet meer de naam van dat orgel, maar dat speelt nog steeds in Gouda. En nu door de familie Regeer. Vergeer. En uh, ja, uh, en ik heb altijd wel van dat orgelspel gehouden. Ja, en waarom dan? ...omdat het, uh, ja, uh, gewoon uh, als kind had ik het al meegemaakt voor de oorlog. Na de oorlog kwam het weer, uh, want er is een tijd uh, dat, die uh, dat die orgels niet mochten spelen. En na de oorlog kwam het weer en ja, dat heeft bij mij toch iets van, uh, nou ja, the old days... Ja, de zeggen. good old days wat dat betreft. Eerst werd het orgel dus bespeeld door de Geboerders Tom, nu door de familie Vergeer. En Mark Vening. jij, klinkt, jij knikt, ja. jij kent die familie, ja, dat is die ken ik zeker orgeldraaiers goed. familie. Ja, en, en niet alleen dat. Uh, Adrie Vergeer is ook een, uh, een gerenommeerde orgelbouwer. Ook. Die kan ook uh, wel degelijk heel, uh, heel goed met zijn handen werken, zal ik maar zeggen. Die, uh, die onderhoudt zijn, uh, or, die orgels in Gouden ook heel erg zelf. Mm -hmm. Dat kan hij heel goed. Lekkerkerker onder andere. Pansluiter, ja, ah, dat je die naam de zeggen. Ja, de de dat dus dat is inderdaad uh, toevallig dat in uh, dat die meneer Gouda dat inderdaad vertelt. Dat uh, een van de steden waar het op een hele mooie manier uh, bewaard is gebleven, de exploitatie van het orgel Ik vind het uh, uh, meneer Slinger ook wel heel erg bij Gouda passen op de een of andere manier. Ja, Oud stadje. In de binnenstad. ja, precies. Laten uh, we uh, zeggen, in uh, de weekenden. Uh, dan uh, ook zaterdag en zo en ook uh, wel eens op andere dagen. Hij heeft ook een uh, kleiner orgeltje waar die uh, dus uh, ja, uh, op uitnodiging uh, mee komt. Maar ja, en, ja mag ik een, uh, een favoriet zeggen? Ja, u mag een favoriet zetten. We weten niet of het uh, boek aanwezig is hier... want je hebt maar, maar een kleine collectie mee kunnen nemen natuurlijk. Maar wat is uw favoriet? Nou, ik vind altijd erg leuk Tulpen uit Amsterdam... Heb je dat ja, bij me? Ja, Mark? die heb ik toevallig bij me. Ja, dat is zo klassieker, daar kon ik niet omheen natuurlijk. Tulpen uit Amsterdam. Ja. Ik stel voor uh, dat... Zullen we dat nou maar meteen gaan ja, draaien? We lopen elkaar naartoe, hoor. Ja? ja geen probleem. Meneer we lopen even naar de vlinder toe, hè? Dat ja. we niet denken, wat gaan die mannen nou doen? We lopen nu even naar de, vlinger naar de vlinder toe. Mark en ik zet zoekt de, het, uh... de radio aan. Mag dat? Ja, nou, mag nou nog heel eventjes met de radio aanzetten. Ik kijk even hoe, hoe het Mark vergaat. Ja, ik Mark, ligt het boek al? Ik ben zover. Ja, ja, Mark, is zover. Dan mag u nu de radio aanzetten. Speciaal aan. voor u op de vlinder tulpen uit Amsterdam, meneer Slinger. Oké. Okay. Dank voor het bellen. Bedankt. Dag. Ik stop hem even, want hij gaat natuurlijk nog verder. Tulpen uit Amsterdam, ja. voor meneer Slinger uit, uh, uit Gouda. Uh, dat is natuurlijk een klassieker, hè, een klassieker. Ja, die, mo die moest ook mee daarom. Ja, die, die, moet, ja. die moet ook uh, gehoord worden op zo'n avond. Uh, we hebben ook aan de telefoon, als het goed is, uh, meneer Bussink uit Lemmer. Ja, goedenacht, goedenavond. Dag, meneer Bussink. Dag, ik vind het heel interessant. Ik heb wat later ingeschakeld en ik weet niet of dat al is gezegd. Maar ik ben... Uh... Op het 76. Ja. Dus ik heb uh, ja, uh, die mooie tijd altijd meegemaakt. En dan uh, wanneer ik in Rotterdam, maar speciaal in Amsterdam dacht ik... Uh, dan bleef ik daar zitten op het terrasje... of ik bleef erbij staan en ik gaf daar graag in dat koperen bakje dan... Maar dan zag ik altijd de naam Perley staan. Mm -hmm. En is dat nou een, een, een verhuurbedrijf of is dat ook een bouwer? Mark Feiningen? Ja Beide eigenlijk. Perley is, Perle is uh, daarom is dat ook zo'n beroemde naam geworden... is eigenlijk een voortzetting van dat bedrijf Warnies waar ik het over had. Dus eigenlijk de, de, de, de man die de orgels naar Nederland heeft gehaald, ja, zal ik maar ja. zeggen. Uh, oh. Perley is daar een voortzetting van geweest. En dat is een heel beroemd uh, bedrijf daardoor geworden. Maar die onderhielden hun orgels ook allemaal gewoon zelf. En, uh, en, en bestaat dat bedrijf dan nog? Of? Ja. Ja, dat bedrijf bestaat nog. Er oh. uh, wordt niet zo heel veel verhuurd. De collectie van, uh, van Palais uh, is voor een groot deel naar uh, Museum Speelklok uh, gegaan. Maar okay. ze gaan nog steeds heel veel met hun eigen orgels uh, ja, uh, weg. Ja. En hebben zelf ook nog steeds orgels in de Jordaan staan... Uh, op hetzelfde adres waar jarenlang uh, het, bedrijf ook, het restauratiebedrijf ook was gevestigd. Ja. En er wordt nog steeds gewerkt door, een, uh, okay. door Leon van Leeuwen. Dat is een klein ja. zoon Ik van de vind het, van de het van de schitterend. De... Uh, iedereen moet alles maar meehelpen om dat te, te, te, uh, te laten voortduren. wat ja. ik nog wel... Uh, ...zeg maar, misschien kan dat niet meer... ...maar, maar hij, zeg ik zeg vond maar. Dat, dat met de hand draaien... ...vond ik toch schitterend hoor. Nou, kijk eens aan. Het gebeurt hier allemaal met de hand uh, vannacht... ...in uh, Kazeruna. Oh, ja. Mark Vedingen draait met de hand... Uh, ...en uh, uh, hij laat dus alles uh, uh, nou, zoals het eigenlijk ooit begonnen is... ...horen. Ja. Want er wordt ook wel automatisch gedraaid in Ja, ja nee, dat gebeurt ja, ook. Ja, maar ik vond die, die herrie van die hulpmotoren... Dat vond ik eigenlijk een beetje hinderlijk. Oh ja. ja. <gül> maar ja, daar wordt natuurlijk wel geprobeerd om die motoren zo zachtjes mogelijk te laten ja, zijn. Ja, dat weet ik. Ja, ik, ik, ja. ik. Ik denk dat iedereen, ik denk elke orgelman zelfs, dat elke orgelman het mooi zou vinden. om met een uh, ouderwets gepresenteerd orgel met de hand draaien door de stad te gaan. Maar zeker als je ervan moet leven, ja, dan is dat nee. eigenlijk gewoon niet op te brengen. Als mensen nou wat meer geld in die centenbak nee, zouden ja, stoppen, ja. Ja, dan nee. kun je dat volhouden maar met zoveel ploegzakken. Kun je, je hiervan leven? Ik vind het een traditie dat we het dan maar graag in, in stand moeten houden. Nou, daar zijn ja. we denk ik mee allemaal, eens. Allemaal uh, euro's in de centenbak en dan, uh, dan gaat dat zeker lukken. Uh, meneer Bussing, dank, dank u wel voor het bellen. Heel graag gedaan. En tot een andere keer. Dag, Dag meneer. Wat, wat kun je ervan leven? Ik kan me voorstellen dat je met zo'n centenbakje op pad gaat... Dat, ja. dat, dat je daar je boterham niet mee uh, nou ja, je, uh, verdient. Nou ja, er zijn mensen die ervan bestaan in Nederland nog steeds. Het zijn er niet veel meer, maar er zijn mensen die ervan bestaan... Maar uh, die moeten dan wel inderdaad vaak gebruik maken van een hulpmotor. Of die uh, uh, maken niet allemaal meer boeken. Maar die uh, laten hun orgel ook spelen op een elektronisch systeem. Op een computer. Dat kan ook tegenwoordig. Ja, dat kan. En is, dat is veel goedkoper. Want je moet je voorstellen, als je zo'n boek moet maken. dat is heel bewerkelijk. Dus als je elke keer een nieuw hebben... Hoe lang doe je over hebben, een tool uit Amsterdam? Nou ja, kijk, dat, dat is wat moeilijk te zeggen. Want je moet het eerst, natuurlijk, een tool uit Amsterdam. Dat is, dat is er. Want dat nee, maar is, zo is het zo zo'n liedje wat we net lieten horen. Een ja, uh, Like uh, This uh, uh, van Carol. Nou, dan moet, moet dan helemaal gemaakt worden voor het yeah, orgel. Die yeah. de eerste muziek. Arrangeert voor Orgel. Ja. Vervolgens moeten dus al die gaatjes op de plek worden gezet. Nou, de boeken kunnen tegenwoordig wel... gekapt worden met een computergestuurde kapmachine. Dus daar zit geen tijd meer in. Als je dat zelf zou moeten doen, dan ben je daar een dag mee bezig. Maar het is nog steeds heel veel materiaal... en veel werk. Uh, dus dat is hartstikke duur. Dus je moet dan op een gegeven moment, als je er echt van wil bestaan, concessies aan doen. Dan denk, je, nou ja, dan laat het orgel gewoon spelen. als ik elke keer de nieuwste muziek wil. Ja. Ook op een ander systeem. Dus ik ja. heb daar best begrip voor. Dat, dat mensen die er echt ja, van moeten bestaan. Misschien wel dat begrip, doen. maar tegelijkertijd is het wel zonder. Ja, zonder uh, van het religiever het teloor te laten gaan. Kip- en het ei-verhaal. Wat ik al zei, als mensen wat meer in de centenbak doen. ja, dan, kan, dan, dan kunnen dat soort dingen ook natuurlijk meer. Maar dus niet ik, alleen maar dat dubbeltje. Eh, niet alleen maar het dubbeltje. Nee, dat heeft er gewoon echt gewoon daarmee te maken. Want als je met de hand draait en je wilt zo'n orgel door de straten duwen, moet je echt gewoon met drie, vier man zijn. Dat is op een goede manier te doen. En dat gebeurt op een aantal plekken in Nederland. Ja. Maar dat zijn eigenlijk allemaal mensen die het als hobby doen. En die ja. er niet echt hoeven te leven. Die het geld dat ze ophalen, vooral gebruiken voor het onderhoud van het instrument. Maar niet er zelf nog een boterham aan de over moeten houden. Want dan wordt dat gewoon heel erg moeilijk. Ja. Ja. En dan is het gewoon logisch dat mensen ervoor kiezen om. Uh, ja, om en niet met de hand te draaien en, uh, en het uh, op een motortje te doen. Er komen veel verzoeken binnen. Ja. Uh, uh, ik kreeg een tweet van uh, Hanne. En Hanne die wil graag love letters in de Sand nou, uh, horen. Dat kan ook. Ja, kun je eens kijken of, of je dat kunt laten horen van Hanne? Ja hoor. Ga ik even terug op de computer ja, kijken of er nog bij. meer mailtjes binnenkomen. Ja. Ga jij ondertussen Love Letters in de set laten ja. uh, horen. Love Letters in the Sand, speciaal voor Hanne. U kunt nog steeds verzoekjes aanvragen. Het uh, orgel blijft hier tot twee uur staan... en Mark Veningen blijft spelen met de hand. U kunt ook vragen stellen over het uh, draaiorgel. En ik ben ook benieuwd uh, naar uw eigen herinneringen aan dat, uh, aan dat orgel. U kunt bellen 0800-1121. mailen ik met casaluna En twitter kan met hashtag casaluna. Mevrouw Toker, goeienacht. Goedendag, met Toker van de koevering. Dank u wel. Ik vind het programma altijd hartstikke leuk om te luisteren. Dank u wel. En nu speciaal. Uh, ik heb uh, een vraag aan Mark. Uh, in Zevenaar hebben wij ieder jaar een muziekfestival. En dat komt allemaal van die kleine orgeltjes. Is dat een beetje een, uh, een aftreksel eigenlijk van de grote van, van vroeger uit? Of heeft dat helemaal niets met elkaar te maken? U, u bedoelt die instrumenten? Of Sorry? Het, of het, u bedoelt het, de instrumenten of het evenement? Nee, uh, die, die kleine orgeltjes, ja. zeg maar. Uh, dat die kleine draaiorgeltjes? Nou ja, ja, kijk, eigenlijk zijn die kleine uh, draaiorgeltjes een beetje de basis. Daar is het eigenlijk mee begonnen, uh, draaiorgeltjes die... Op een, uh, Pootorgels is ook een bekend fenomeen. Of mensen die... Buikorgels is ook een, een term die gebruikt wordt. Dus orgeltjes die de orgeldraaiers om hun nek hingen. Die oh hingen yeah. dan voor hun buik. En dat draaiden ze aan vaak met een aapje of een andere attractie. En dan ja. smartlappen ja, gehoor gingen brengen. Ja. Dus dat is, eigenlijk is dat de basis... Uh, en uh, van Lieverlee zijn die orgels steeds groter geworden. Uh, en, en zijn die kleinere orgels altijd wel bewaard gebleven uiteraard. Maar zie je ze minder op straat. Maar die zijn er natuurlijk nog steeds. Dus eigenlijk zou je eerder kunnen zeggen dat het de basis is van de grotere orgels. Dan ja. dat het een aftreksel is van de ja. grotere orgels. Nou, dat nou. is dan toch wel uh, leuk voor dat festival. Dat, dat ze die originele orgels uh, uh, uh, naar Zevenaar weten te krijgen. Heeft, heeft u... Het... ja? Sorry, ja, dat hebben we eigenlijk al een aantal jaren in de september. Ja. En daar hebben wij eens ooit een... Uh... Uh, vier jaar geleden voor het eerst een uh, Duits echtpaar. Twee van die oude schatten die met elkaar getrouwd waren. Allebei een orgeltje, ieder zijn eigen muziekje. En uh, die uh, speelde ook echt met het publiek. Dus ik heb daar ook mogen draaien. En dat is hartstikke moeilijk. Dus we speelden met hun, uh, zij speelden voor ons bijvoorbeeld uh, tulpen uit Amsterdam. En als je dan een beetje mee gaat zingen... dan blijven mensen ook staan en gaan ook meezingen. Dat was zo sfeervol. Ja. Yeah. En uh, toen heb ik dat, dat ook eens uh, mogen proberen, dat draaien. Maar om op tempo te blijven, dat is hartstikke moeilijk. Ja, dat valt niet mee, mevrouw Toker. Dat weet ik inmiddels ook uit uh, eigen ervaring. Ja, ik hoorde het straks. En ik denk, uh, wat, uh, wat ik bij dat kleine orgeltje zag, uh, daar waren. Als het ware rolletjes papier. Ook met gaatjes uh, geperfereerd, natuurlijk. Ja. En dan hadden ze in omgekeerde richting. Uh, Sjerre maderen bijvoorbeeld geschreven. Dat moet je ondertussen draaien en ook lezen. Om, mee te, uh, om het al zingend uh, compleet te maken, oh, yeah. zeg maar. Yeah. En dat, dat vond ik, ja. eigenlijk is het heel logisch dat dat uh, achteruit op zo'n rol geschreven wordt. Want je draait die rol dan, dan weer op naar de andere kant, natuurlijk. Ja. Yeah. En dat vond ik zo mooi. En dit jaar zouden dat, uh, die oude, dat oude stelletje ook weer meedoen. Maar uh, we zijn er weer naartoe gegaan. En toen waren ze er niet. Nou, en toen ben ik later, ben ik toch gaan navragen hoe dat nou kwam. Ja. En, uh, en dan was de vrouw van die man plotseling overleden. Dus ja, nu als wel, ik ze helemaal nooit meer zien. Nee, maar het is maar... wel een mooie herinnering. Ja, en die ja. speelde eigenlijk voor ons altijd Cher uh, en Madere. Dat wisten ze inmiddels. Mm -hmm. Ik weet niet of uh, Mark dat ook daar toevallig heeft, Mark. Nee, helaas. Die hebben ik niet bij. Ik heb twintig liedjes meegenomen, dus het is uh, vrij beperkt wat ik bij hem heb. En die zitten helaas niet bij. Ah, oh, nee. dat vind ik toch jammer. Nou, ja. Ik zat nu net aan die oude mensjes te denken... toen ik ja. jullie zo hoorde spelen praten, ja. en praten. Ja. Nou, we hebben in ieder geval deze mensen in ieder geval... Uh, uh, uh, even uh, uh, uh, uh, voor het voetlicht kunnen brengen op deze manier, niet waar? Ja, vind ik leuk. Maar we gaan eens dus een keer naar de wijk kijken. Ik wist niet van bestaan af. Ja, in de, in de, de wijk, wijk kunt u niet een... meer kijken. Hè? Nee. Sorry? In de wijk kunt u niet meer kijken. Want het museum van de vader nee, maar van Maarten. Ja, in Utrecht is het Landelijke Museum. Van speelklok tot. Uh, of het heet tegenwoordig Museum Speelklok, moet ik zeggen. Het heeft een andere naam gekregen. Daar kunt u oh, uiteraard terecht. En een andere tip is bijvoorbeeld het Draaigo Museum in Haarlem. Dat is een particulier museum. We hebben ook een heel mooie collectie uh, draaiorgels. En uh, ja, daar kunt u ook terecht. Dus, uh, elke zondagmiddag is daar allerlei orgelmuziek. Nou, ook Toker, tips voor een, een mooie draaorgeldag. Dank u, dank u wel voor het nou, bellen. Ja. En tot de ja, andere keer. Gewoon, het is gewoon inderdaad hartstikke leuk dat ik bel daar weer eens. Heel graag. Dan mevrouw Toker. Goeiedag ja, ja, ja. nog. dag. Martin de Wit, goeienacht. Ja, goedendag. Ja, Met de Wit spreekt u. Um, ik had ook een vraag aan uh, de orgelbouw. Ja. Uh, over het orgel, uh, want ik begreep dat dat ook... Uh, dus geklimatiseerd uh, bewaard moet worden... Maar hij vertelde dat zijn vader ook naar Japan-orgels verkocht. En dan nou vroeg uh -huh. ik me af of dat uh, zomaar kan. Of dat, of dat ging, zogezegd. Ook gezien de vochtigheidsgraad. Want oh, ja. Ik heb wel van vraag. een accordeonbouwer gehoord... dat ja. je niet zomaar accordeons van Argentinië naar hier kan halen. Nee, nee. En vice versa. En of dat, uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe ging dat? Sorry. Mark Veningen? Nee, dat kan inderdaad niet zomaar. Um, het, is een, het wordt dan een, wordt een, wordt een, een beetje een technisch verhaal. Eerst een leuke anekdote over een uh, Japanse klant van mijn vader die een orgel had gekocht. En dacht er goed voor te zorgen door het in zijn restaurant voor de grill te plaatsen. <lacht> dat ding gaf dus na een paar weken de geest. En toen moest mijn vader daar weer naartoe om het uh, te maken. Ja. En dat orgel moest natuurlijk naar een andere plek. Ja. Dus inderdaad, het is belangrijk. En inderdaad, het Japanse klimaat is vrij vochtig. Um, en uh, je, dat is het technische verhaal de uh, uh, traditie getrouw spelen de draaigels in Nederland op, een, op toetsen dus je hebt dat boek met die gaatjes en uh, uh, er zitten toetsen onder. En op het moment dat er een er gaatje is, er er, springt er zo'n metalen toets omhoog. En dan komt er een toon. Dat is een systeem dat in dat klimaat uh, het vrij slecht doet. Wat iets bedrijfszekerder is, is een, een systeem dat werkt met lucht. Dus dan in plaats van een toets gaat er lucht door die gaatjes. En dat systeem hanteerde mijn vader altijd in die, in die orgels. En dat was in het Japanse klimaat uh, bedrijfzekerder. Maar het is inderdaad wel zaak dat het uh, uh, liefst ook wel daar in een, uh, in een bepaalde ruimte werd, uh, werd bewaard. Zodat het uh, klimaatbeheerst uh, kon worden. Ja, ja. Ja. Helder antwoord, oh, ja. meneer De Wit. Wat zei u? Helder antwoord? Ja, duidelijk inderdaad. En het orgel, wat, wat, wat, die ruimte die hij nu heeft... Dat, wat voor eisen worden daar gesteld? Bepaalde vochtigheid. Ja, dat is, dat is iets minder streng. En zeker omdat uh, straatorgels in Nederland... die zijn ook gemaakt voor, voor de straat. Dus daar wordt rekening gehouden met wisselende klimaatopstandigheden... zal ik maar zeggen. Dus dat luistert iets minder nauw. Maar het is nog steeds oh. belangrijk dat het die, niet te vochtig... maar ook zeker niet te droog oh. is... Want te vocht, dat geeft natuurlijk allerlei nadigheid en te droog. Ja, het is allemaal hout en leer, dus het gaat allemaal barsten en zo. Het komt klimatologisch gezien nauw, Martin. Dankjewel voor het bellen. nog een vraagje was misschien van dat blad waar u over sprak. Wat is de naam ervan, van dat draaiorgel Oké, het draaiorgel, de Draaiorgel. die jullie uitgeven. ja. Het, het Pyramid. Als u even uh, een Pyramid. klein beetje de ja. klaarmaken voor de vereniging... googelt op uh, uh, kring van draaiorgelvrienden... komt u op de website van de vereniging en daar staat alles ook over het blad. Staat dat op. Ja. Oké, okay, dank u wel voor uw informatie. Het was helder en uh, een leuk onderwerp. Ja, dank, ja. Uh, dank voor het bellen. Bedankt voor het bellen. Dag, ja, middenwit. U, dag. Ja, dag hoor. Ellie Smits, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ellie, heb jij goede herinneringen aan het draaiorgel? Hele goede. Ja? Als kind uh, natuurlijk... Dan, ik kom oorsprongelijk uit Leeuwarden... dan dat draaiden dus ze ook altijd... En dan, uh, ja, dan mocht je als een natuurlijk een kwartje in een, in een bakje doen. En als ik het nu hoor, je, het is zulke, zulke vrolijke muziek. En als ik, als ik nu wel eens in Leeuwarden kom en dan kom je af en toe wel eens één een tegen... dan heb je hartstikke neiging om te gaan dansen daar. Kijk, nou dan dan moet wat je, je gewoon wat net doen, mevrouw. Ja, ja, precies. <laughs> ja, het is, het, het, je wordt er zo vrolijk van. En wat ik nou, nou als ik mag, ik mag zeggen, ik vind het geweldig dat je het nog met de hand draait. Want dat is iets wat ik wel mis... En dan zal ik eerlijk toegeven, dan heb ik toch vaak de neiging om minder in een bakje te doen. Ja. Ik snap ja. de neiging, maar wat ik net vertelde, het is kip-ei-verhaal. Uh, kip dus hoe minder in het bakje, hoe, uh, hoe, ja, hoe minder uitgebreid ook de exploitatie van de orgel kan zijn, natuurlijk. Dus, ja. Ja, ja, maar, maar ik, ik, ik, geef eigenlijk aan, ik geef dan minder in het bakje, omdat het niet meer gedraaid wordt. Dus dan komt er minder in het bakje. Nee, sn ja. Sn ja, snap ik. Maar, ik, ik heb maar net... die muziek is geweldig. Mooi. Nou, dat doet me deugd. En volgende keer gewoon dansen, Ellie. Ja, dat was <laughs> bijna vroken. in mijn bed. Ja, ja als, als ik iemand zie dansen in Leewarden bij een draaiorgel... dan weet ik dat jij dat het ik bent. Dan ben ik het. Precies. Ellie Smits, dankjewel je wel voor het bellen. Dankjewel. Dag. Dag. Van Ellie Smits naar Bert-Jan. Goedenacht. Goedenacht. Bert-Jan, uh, jij kende de vader van Mark. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ken je uh, Mark ook? Uh, ik denk dat ik Mark ontmoet heb bij de, bij de uh, begrafenis van zijn vader. Mm -hmm. uh, ik zou er geen gezicht bij hebben, maar um, door uw... Nou, hoe heet dat? Door degene die mij uh, de, de eerste keer uh, uh, te woord stond. Onze redacteur. Was even van, uh, uh, heb je ook iets met, met orgels? Ja, uh, dat heb ik ook. Mm -hmm. um, maar dan meer vanuit de kerkorgelkant. Uh, dus daarom was ik wel uh, een beetje... Uh, geraakt door uh, de klima klimatologische omstandigheden van een orgel. Ja. Maar dat zal Mark ongetwijfeld uh, herkennen vanuit zijn vader, dat je in een, dat je in een kerkorgel niet stemt tussen oktober en april, zeg maar. Nee. Nee. Vanwege nee. het stoken in de kerk en, en alle uh, uh, klimatologische narigheid... die dat uh, met zich meebrengt. Maar ja. dat ja, dat komt ook, ja. Heeft ook te maken met de registers die erin zitten. Hè? Je hebt ook draaiergels waar registers in zitten... die heel snel vals kunnen worden. Dat, dat, dat, dat, dat bestaat ook. Ja. Dus daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar die zitten in een kerkorgel nog veel meer. Um, het, het, het hout reageert... Uh, eigenlijk, is het, eigenlijk zijn het de pijpen die... Ja, dat is ook weer een beetje technisch, maar de pijpen die uh, niet uh, die, die veranderen, hè? de houten pijpen, die veranderen. Maar die klinken dan juist niet vals. Dat zijn de, de tongwerkers, zoals dat heet, die in de, ja. de orgel zitten en die gaan vals klinken. Ja. En daar zit er in een kerkorgel veel van. Dus uh, dat ga je inderdaad uh, horen. Ja, en, ja. en, en meneer Bert-Jan, uh, ke ja. kende u de vader van Mark vanwege het feit dat u alle twee van orgels hield? Hij van uh, draaiorgels en u van kerkorgels? Nou, Kerkhoogels is meer beroepsmatig. En uh, Hendrik, wij, wij noemen... Henk of Hendrik. Wij dan noemen, komt u nou vanuit Rente, Hendrik. als u hem Hendrik noemde. <laughs> komt u uit uh, Rente? Dat was vanwege het feit dat hij uh, lid was van onze loge in Meppel. Ja. Ja, daar ben ik de, de, de voorzitter of voorzittermeester van, zoals dat dan heet. Maar ja, um, ja we hebben Hendrik. Ja, uh, Mark, je bent nog in de, in de studio, begrijp ik. Ja, ja. Ehm... Um, wat een fantastische man, jongen. Wat geweldig. We hebben nog altijd in onze ruimte twee uh, orgelpijpjes hangen... waarmee we de begintoon aanzetten, zoals dat geloof ik heet... voor het zingen van onze liederen bij gepaste gelegenheden. En uh, wees er zeker van dat jouw vader ook hier... op handen en in gedachten wordt gedragen. Vind ik echt mooi om te horen. Ja. Ja, echt mooi om te horen. Dank, maar... dank voor het bellen. Oké. Okay. Tot een andere keer. Het zijn en... mooie, warme woorden Ja, absoluut. Ja, het was een plek waar mijn vader ook graag kwam. Hij was inderdaad uh, lid van de Otfello's. Dus, uh, inderdaad de orde wat, wat meneer vertelt. En ja. uh, daar, was hij, uh, daar kwam hij heel graag. Ja, ja, ja. Uh, meneer, was inderdaad bij, bij de begrafenis van jouw vader in januari uh, van dit jaar. En uh, ik zei het in het eerste uur al: uh, je hebt mij rondgeleid uh, langs jouw collectie. En, uh, nou, wat ik zijn het is collectie. Het voelde je ja, mijn collectie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja nou, eigenlijk ja, zei ik, ja, ja. ja, daar heb je gelijk ja. in. En wat ik het meest mooie stuk van die collectie vond, was een enorm orgel waarmee de straat niet op kan, volgens nee, mij. Hè? Nee, daar is je ook niet voor gemaakt. Dat orgel dat is een, van oorsprong een dansorgel. Dus, uh, orgels die gebruikt worden, uh, werden... en heel af en toe nog worden in uh, dansgelegenheden... in het zuiden van Nederland en vooral Vlaanderen. Um, dat zijn hele grote orgels. Uh, Bedoeld inderdaad om op te dansen. speelt ook wat ritmische muziek. Mijn vader heeft dat orgel, want dat was ook een orgel... dat half vergaan was... Heeft u wel meer een, een concertorgel van gemaakt, uh, dat zeer uitgebreid uh, uh, muziek kan spelen. Uh, alle, daar zit dus de hele toonladder in, zal ik maar zeggen. En met heel veel verschillende registers. Ook registers die doen denken aan een kerkorgel. Dus dat orgel kan heel kolossaal uh, spelen. En dat deed het ook op de begrafenis van jouw vader? Ja, nou niet zozeer op de begrafenis. Het was eigenlijk nog meer een privé moment. Het, was op de, het heeft ook gespeeld op de begrafenis van mijn vader, want we zijn begonnen in zijn uh, museum. Uh, en vervolgens zijn we naar het openbare gedeelte in, in de kerk gegaan. Um, maar op de dag dat mijn vader overleed... Uh, zijn we met het, uh, met het gezin... Zijn we, uh, hebben we hem opgebaard in zijn museum. Uh, S'avonds. En uh, we hadden dat een beetje uh, uitgelicht. En uh, toen hebben, had ik ook met mijn vader overlegd... één muziekstuk op dat orgel gespeeld. La Forza del Dastino van Verdi. Uh, en kracht van noodlot. Uh, en dat vonden wij een uh, ja, mooi muziekstuk... om die dag mee af te sluiten. Dat was uiteraard een heel uh, emotioneel moment... Um, en en die, die, die sfeer die er dan omheen hangt... Dat is dat de mensen die op straat aan draaien horen... kunnen zich eigenlijk vaak niet voorstellen dat dat, dat, dat ook kan. Uh, dat, dat is overweldigend. Ik bedoel, het is extra overweldigend omdat hij dit orgel heeft gerestaureerd en gemaakt. Dus zijn ziel zit daar voor mij ook heel erg in. Uh, maar als gewoon, ik denk ook als mensen zich voorstellen... Uh, dat je zo'n dag achter de rug hebt dat die vader is overleden... of die man of... Nou ja, uh, voor mijn zus uiteraard ook uh, haar vader is overleden... en je gaat dan s'avonds... Uh, in, een, in een donkere, sfeervol verlichte ruimte op dat orgel. Uh, bij die kist uh, van mijn vader. Je gaat die muziek dan. Uh, die muziek speelt dan. dat is heel indrukwekkend. Ja, ja. en uh, het is ook een eerbetoon geweest aan zijn vakmanschap, denk ja. ik. En aan uh, het orgel aan zich. Want uh, we hebben een opname van dat orgel, De Klinkhamer. En zo dit heet muziekstuk. het. Hè? Ja. Uh, we hebben een opname van dat stuk van Verdi, La Forza del Destino. Ik stel voor dat we naar een klein stuk luisteren. Eerbetoon aan jouw vader. Eerbetoon aan het orgel en, en je betoon aan Verdi, want hij klinkt prachtig op dit orgel. La Forza del Destino van Verdi. Uitgevoerd door het concertorgel De Klinkhamer. Gerestaureerd door Henk Veningen. Muziek die klonk uh, uh, tijdens uh, een uh, besloten familiebijeenkomst... vlak na zijn overlijden. Zijn zoon Mark Veeningen is nog tot twee uur te gast hier in uh, Casa Luna. Als ik naar het orgel luister, af en toe denk ik echt een kerkorgel nou, te horen. Het heeft echt te maken met de, met de pijpen die erin zitten. Met de soort registers. En natuurlijk ook de muziek die speelt en de... Het is natuurlijk door mijn vader gemaakt. En natuurlijk mooi dat hij al die eer krijgt. Maar ook zo'n arrangeur die uh, deze muziek weet om te zetten... Mm -hmm. en geschikt uh, maakt voor uh, draagels. Uh, in dit geval Jan Kees de Ruiter. Dat is echt uh, ook briljant. Ja. Ja. Hoe is het voor jou om dit terug te horen ja, bij mij dit een jaar is, later? Dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit was in het begin heel emotioneel. Ik speelde deze muziek ook nog wel eens voor mezelf. Maar ik kan het nu goed horen. Uh, en, maar het is natuurlijk een, een muziekstuk dat altijd bij me zou blijven. En het merkwaardig is... ik ben helemaal niet uh, van, de, van de spiritualiteit... zal ik maar zeggen... Maar merkwaardig is het wel dat ik af en toe toch wat van die, van die rare signalen krijg... dat mijn vader ergens moet zijn. Ik was met mijn vrouw was ik in, uh, in Barcelona twee maanden geleden. En wij stappen de metro uit. Het eerste wat we zien uh, is een operagebouw... met overal aanplakbiljetten van deze opera die daar speelt. Ja, het is natuurlijk wel een bekende opera, maar ook wel toevallig... dat het dan net in deze opera is ja. die op die manier ja. speelde. Dus het is wel iets wat, ja, wat voor mij een speciale betekenis altijd zal blijven Ik Hij over je schouder mee. Ja, dat ja. gevoel heb ik wel. Ja. Ja, ja. In, in dit verband wil ik ook even deze mail meenemen van Hetty de Klerk. Die schrijft uh, uh, op een gegeven moment... Uh, rijdt er rijdt bij ons in de straat een draaiorgel de straat in. Uh, en op dat moment sterft mijn vader en ik... Het was eigenlijk in twee werelden. Aan de ene kant stort je eigen wereld in... En aan de andere kant is dat orgel heel erg aanwezig. En ja. dat, dat is een moment wat zij nooit meer vergeet, schrijft zij. Ja, Klerk. ja kijk, muziek is natuurlijk emotie. Dus als, als er op zo'n uh, heftig moment in je leven iets gebeurt met muziek... dan zul je dat altijd blijven herinneren. En dat is natuurlijk een hele merkwaardige spagaat dan, zal ik maar zeggen. Zeker als dat orgel uh, vrolijke muziek speelt... dan is dat natuurlijk een hele... Ja, een merkwaardige situatie. Maar we hebben dus net gehoord dat op een begrafenis... Uh, orgels ook hele toepasselijke muziek kunnen spelen. En dat hoor ik ook terug van, uh, van mensen op de uitvaart van mijn vader. Want ook op het kerkhof stond een van zijn orgels uh, mm -hmm. uh, te spelen. Uh, een aardige anekdote misschien voor vroeger om te vertellen is dat... we uh, daar praten we echt over lang geleden... dat de orgelman die echt geld moest verdienen... en in die tijd nog echt iedereen kende waar die natuurlijk langs de deuren gingde, ging... Um, uh, uh, als er iemand was overleden en hij wist dat, dan ging hij uh, wel met het instrument langs de deur, maar speelde hij niet. Dan ging hij alleen geld ophalen. En er is ook een verhaal bekend van een orgelman die alleen met een wiel kwam. En een centenbak. En werd hij betaald Want, ja, dan voor zijn wel... discretie? Dat werd hij betaald voor ja, dat zou <laughs> je ja, willen zeggen, inderdaad. Maar dat is een anekdote van heel lang geleden. Ze moeten die om geld op te halen, ja, ja. absoluut. Um, eens even kijken, er wordt druk gebeld. Veel verhalen, veel herinneringen. Er zijn ook nog uh, verzoeknummers. Daar gaan we straks naartoe. Maar ja, eerst heb ik aan de telefoon uh, Robin. Goedenacht Robin. Ja, goedenacht. Ja, laat ik eerst uh, zeggen uh, dat ik vind uh, dat het misschien een goed idee is... om het, uh, het draaiorgel op de werelderfgoedlijst van UNESCO te zetten. Zijn daar pogingen uh, Ja, daar zijn opnomen? we mee bezig. Er is uh, inderdaad nu uh, door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... Hè, de, de, dat is bezig om uh, allerlei Nederlandse, Nederlands immaterieel erfgoed op die lijst te krijgen. Sint maakt staat er al op, hè? Uh, Maarten en staat er al op. En wij doen daar inderdaad als kring van vrienden ook aan mee inderdaad om in een poging om de draaige muziek... want je praat over immaterieel... dus het moet dan gaan om de cultuur eromheen ja, en de muziek... Ja. om die inderdaad mm. ook op die lijst te krijgen. Dus daar zijn we inderdaad mee bezig. Ja. Nou, okay. daar nou, ben jij dat dus is, voor, dat Robin? Dat is een goed plan, ja. uh, want ik denk dat, dat het gewoon waard is. Maar laat ik ook zeggen, hè, dan even een valse noot misschien... <laughs> in dit verband. Uh, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding. En dat heeft oh. misschien iets te maken met uh, het feit... dat ik uh, voor mijn vierde jaar... Uh, uh, gedurende een langere tijd in het kinderziekenhuis heb gelegen. Maar er was iets heel moois. Uh, er was namelijk in de speelkamer zo'n klein draaiorgeltje... met inderdaad van die registers. Dus ja... Ik heb dat net gehoord uh, toen ik opbelde dat het registers heten. Want dat wist ik helemaal niet. Mm -hmm. uh, ik noemde dat altijd gatenboeken. Yeah. Maar, uh, Zijn het ook natuurlijk. Och, ik was daar helemaal aan verknocht. Uh, en ik moet zeggen dat dat uh, heel goed heeft meegeholpen... om uh, zeg maar mijn opnames in het ziekenhuis uh, nou, te doorstaan. Kijk, ik mooi. Vond dat, ik vond het oh. echt fantastisch. En uh, elke keer, uh, nou uh, zeg maar meestal op zaterdag in, in, in, mijn, in mijn stad Amersfoort uh, uh, daar staat wel zo'n draaiorgel ik kan daar niet langs lopen zonder daar aan terug te denken ja. ik vind dat geweldig. Ja. Uh, ja muziek okay. is emotie um, dat zijn ja, ook uh, wel. Ik, ik ben pas later gaan inbellen ja. en um, ik moet wel zeggen ja dat heeft natuurlijk te maken met die registers uh, maar uh, je hebt net laten horen, dat heb ik nog meegekregen... dat je ook heel andere dingen daarmee kan doen. En dat vind ik ook fantastisch. Je kan er ook moderne muziek mee maken. En ja, het, het, blijf, het is en blijft een muziekinstrument. Ja, want, want uh, en... uh, even, even uh, vragen aan Mark, Robin... Je kan er moderne ja. muziek mee maken. Kun je in principe ieder muziekstuk bewerken voor orgel? Ja, alles kan erop. Dat denk ik wel, ja. ja alles kan erop. Alleen, hoe, hoe het uitpakt is natuurlijk afhankelijk van wat voor soort orgel je hebt. Maar uh, als je een goede arrangeur hebt, en ik hebben we een paar goede van in Nederland, dan kun je in principe voor elk orgel uh, een geschikt muziekstuk maken. Dus ook en, een Lady Gaga ja, oor, past op het orgel? Dat, dat is er ook. Dat is er ook. Oh, ja, dat is er Ja, al, dat, maar... is er, dat, ja oor, dat wordt allemaal gemaakt. Ja, ja, dat, ja. Is, uh, dat kan gewoon allemaal, ja. Maar ja, uh, ja uh, uh, als ik dat mag zeggen, hè, van, van zelfs uh, dingen als uh, zeg maar, van de, de hypermoderne muziek, zeg maar, als rap of. Uh, nou ja, zelfs, rap is wat lastig, want er moet uh, natuurlijk wel uh, een. Uh, uh, uh, als je, t, maar dat, dat, je kan het allemaal op noten schrijven, dus waarom zou het niet op een orgel kunnen? Het wordt wat rap, vrachter, is wat lastig. Maar, uh, nou ja, kijk, rap, rap, als rap echt uh, praat is, zal ik maar zeggen, dan wordt het lastig. Maar zodra, zodra er iets van de melodielijn in zit, kan het gewoon. Ja, ja. ja. ja. En, en, zou dat wat jou uh, betreft nou, het vaker mogen gebeuren, Robin? Pardon? Zou dat vaker mogen gebeuren, wat jou betreft, dat echt moderne muziek bewerkt nou, wordt? Uh, ja, want mijn vrees is wel. Uh, ik, nou, ik, ik ga dat nog eens een keer uh, vragen aan uh, jonge mensen die ik ken. Uh, uh, wat, uh, wat zij vinden van draaiorgel, uh, draaiorgels in de stad. Uh, en uh, ik denk dat het over het algemeen oudbollig overkomt. Uh, waarvan ik denk dat het niet zo is, uh, omdat het namelijk gewoon een een muziekinstrument is. Net als een kerkorgel bij wijze van spreken. Waar je fantastische dingen mee kan doen. En je kan het ook weer hip maken, zeg maar. Ja, maar ik zou dat een idee zijn. Ook om dat orgel inderdaad bij jongere generaties populairder te maken. Om ook de muziek van nu al te bewerken voor dat rijorgel. Ja, en dat gebeurt ook hoor. Want Bijvoorbeeld een tijdje geleden had je in de top 40 het liedje dabop, misschien bekend. What the fuck heette dat? Wat de makkelijk zeg je op de radio? Ik ken het niet. Ik denk dat Robin het wel ja. kent, toch? Ja. Jij kent het Robin? Nee. Nee, nee, nee. dat was ja, het, het, nummer 1 het, het geweest. Dat nummer 1 van de heb ik onder andere op mijn orgel ook gehad. Maar uh, Herdel van Os is een van die arrangeurs ook. Ja, ja. Die ja. heeft het orgel ook geschikt gemaakt. En die kwam bij allerlei radiozenders langs. Omdat dat zo vreselijk ja. uh, hip was. Ja. En mensen dat leuk vonden. En, uh, en inderdaad, de jongere generatie ook. Dus dat, dat, dat, dat gebeurt wel. En je hebt ook andere initiatieven die ik daar heel goed in vind. Bijvoorbeeld het Museum in Utrecht, wat we al eerder noemden. Museum Speelklok. Ja, ja, ja. Die ook uh, zeer regelmatig en steeds meer. Combinatie Klopt, zoeken. Experiment waar je zeggen, maar dat heet niet meer zo. Ja? Ja, maar vroeger ja, dat zo Maar Die st heel steeds vaker combinatie zoeken ja. dus zoeken, van, ja. van nieuwe artiesten met, uh, met draagels. Dus ja. dan wordt er een arrangement gemaakt. En artiest speelt, speelt mee en, en, en zingt mee. En uh, maken daar hele nieuwe dingen mee. Dus dat soort dingen gebeurt wel. Maar ja, uh, het is inderdaad ook een, een deels een imago uh, kwestie. Maar ik merk elke keer weer, ook weer in deze uitzending, als je erover vertelt en mensen zien hoe belangrijk. Uh, uh, dat is, en wat voor, ho, ho, hoe uniek het eigenlijk ook is, ja. dan zie je in één keer die waardering dat hij toch enorm groot is. Robin, dan nou, mooi. Dank ik, je. Ik, uh, tot, tot slot, als Nee, nee, Robin, even, ik even ga, even nee sorry, Robin, nou, ik, uh, ik ga je afbreken, want er bellen nog okay, veel meer mensen goed, en die willen ook hun kans geven. veel succes en, uh, nou oké, okay, tot dankjewel, de volgende bellen. en bedankt ja, voor het bellen. je Robin. Uh, mooi programma. Dankjewel, dag Robin. Hoi. Geetje, goeienacht. Goeienacht. Wat zijn jouw herinneringen aan het draaihorgel? Met Geetje Hoorisch. Dag Geetje, hallo. Uh, ik wil graag een herinnering delen uit uh, de tijd dat wij nog in de kerkstraat woonden in Amsterdam... tussen ja. de Spiegelstraat en de Vijzelstraat. Mijn schoonouders en hun zoon, hun zoon, zoon, zoon, drie zoons, hadden een restaurant. Dat heette Hollands Flory. En uh, ik ben de enige overgebleven nog van de hele familie. Ik was de, scho de schoondochter van de jongste kok. En toen wij trouwden in 1959... Toen had mijn schoonvader als verrassing het orgel van Pelé besteld. Kijk eens aan. Dus, <laughs> Leuk. Het was, in, het was in de maand augustus. Het was prachtig weer. En we hadden onze receptie uh, in het restaurant... Uiteraard. Ja. En op een gegeven moment hoorden we het orgel spelen buiten. We liepen met allemaal familie, vrienden, kennissen, allemaal de straat op. En ja hoor, daar stond het orgel van Parade te draaien. Met een van de Parades erbij. Kijk, Ik kan me er... nog herinneren dat het een kleine man was. Ja. En, uh, en iedereen draaien en dansen op straat. En uh, ik mocht in mijn bruidsjurkje met uh, het, uh, het centenbakje rondgaan. Dus ik heb ook nog aardig wat geld voor ze opgehaald. Nou, kijk eens aan. <laughs> en uh, als leuke bijkomstigheid kwam er een, uh, een, een Oost-Duits filmploeg langs... die Amsterdam het filmen was, in die tijd de Muur, stond zelfs. Ja, ja. En die vonden het zoiets bijzonders, een Amsterdamse bruiloft met een orgel op straat waarbij de gasten allemaal op straat dansten. Dus die hebben ons nog gefilmd. Ik heb uiteraard de film nooit kunnen zien. Maar ze hebben ons later wel de foto's gestuurd. En dat was gewoon een heel ontzettende leuke ervaring. En dat is iets wat ik even met jullie wilde delen. Nou, enorm leuk, Geetje. Dank je wel daarvoor. Ja, oké. Goedendag. Dag. Dag. Uh, toen jij getrouwd bent, Mark, stond er ook een orgel ja, te spelen? Uiteraard. Ja, nee, daar hadden we voor gezorgd. Uh, en, de, de, we zijn getrouwd in, in Zijst, in slot Zijst. Voor de mensen die dat kennen, dat is een heel prachtig slot. Het uh, is heel zelf. Het is een chic ja, orgel. Het ja, was ook een chic orgel. Oh, gelukkig, een orgel dat ja. er stond op een duelcar. En wij kwamen aanreden, aanrijden met onze chique auto met chauffeur. Het is de enige keer in ons leven dat wij vreselijk veel geld hebben uitgegeven. Maar goed, dus dat, dat, wij kwamen er aanrijden. We hadden al onze gasten. Uh, ons huwelijk was. Uh, We hebben iedereen uitgenodigd, ook meteen bij de ceremonie. Dus iedereen was er al. Stond in een grote hagels op te wachten. Wij kwamen aanrijden en het orgel ging spelen. Ja, dat was een, van, dat was een uh, heel indrukwekkend moment. Ja, ja dat ja. denk ik nog vaak aan terug. Het was echt een heel bijzonder moment om. Op Met... die manier. En, en wat het leuk is, je hebt meteen feest. Ja, dat, was, wij kwamen aan. dat zegt geetje ook, hè? Het is, ja. dat, dat is toch het leuke van een orgel. Want als je. Um, uh, aankomt eigenlijk. ik heb ook wel huwelijken meegemaakt, dan komt het bruidspaar aanrijden en dan staat iedereen er nog wat ongemakkelijk van, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Komt er een uh, bescheiden applausje? Maar door dat orgel, Wat er was meteen een enorme feeststemming en iedereen, iedereen was uitgelaten. Is los. Ja, ja, was precies, ja, precies. Uh, we blijven even in Amsterdam. Uh, met wie heb ik het genoegen? Met mij, met Ed. Dag Ed, hallo Ed. Ed, uh, wat uh, uh, zijn jouw ervaringen met het uh, draaiorgel? Ja. Mijn ervaringen zijn bijzonder en ik vind uh, van de UNESCO is een heel goed idee. Kijk. Want de grachtengorrel hoort dus natuurlijk ook bij de Jordaan. En het is altijd in de Jordaan zo geweest als er een feest was en een trouwpartij. Ik heb het zelf gezien. Bij Roya Nelens ook voor de deur. Dan Roya Nelens? Zwaaien en zwieren. Ja. En, ja? Ja? En wie was Roya Nelens? Rooienhelus, uh, dat, uh, dat is namelijk uh, een, een Jordaans café, heel oh, bekend. in de ja, oké. blauw Oké. Het meeste wat me bijgebleven is, is eigenlijk dat mijn uh, schoolvader dus eigenlijk een kennis is van Perley En mijn schoolvader was namelijk de boekhouder van Johnny Jordaan en de neef van Johnny Jordaan. Nou, kijk eens kijk, uit. De wereld in Amsterdam, in de Jordaan. Ja, ja. precies. <laughs> dus ja, wat... Uh, ja. ja, mijn vrouw is geboren in de Nederlandstraat, dus het is weer de andere kant van de familie van Brugge. Ja, en, uh, familie van Brugge, was... dat is de familie Wille Alberti, hè, zou ik maar zeggen. Ja, maar ja, precies. Een, uh, ja, dan is het aan de, de vrouwenkant, daarom heeft mijn vader ook een andere naam, die hij heet en ook Peek, verzachte naam. Ja. Maar uh, zijn moeder heette dus van Brugge. En hij had je Annetje van Brugge en zo. Maar het, het leukste was, eigenlijk, nou, leuk bedroefd... Uh, de, de, de laatste va verjaardag van mijn uh, schoonvader mm -hmm. die lag erg ziek, die werd gevierd. En toen is Perley gekomen met z'n orgel om toch nog zijn laatste verjaardag een groot feest te geven voor de deur. Ja, nou, dat, dat, heb, uh, dat vond ik zo prachtig. En er zijn eigenlijk twee nummers die eigenlijk daaraan verbonden zijn. En zijn? Ten eerste is het nummer bij ons in de Jordaan of de Amsterdamse Grachten. Ik weet niet of je die nu hebt. Uh, wat heb jij uh, aan Amsterdamse uh, materiaal Ja, is er natuurlijk bij ook je? een klassieker. Zeker die laatste is natuurlijk... Ja, allebei zijn het wel uitdraaige klassiekers. Ja. Maar ik had uh, uh, Tulp uit Amsterdam meegenomen uh, als keuze. En die hebben we gehad. Dus ja, ja, ja. heb ik uiteraard bij heel veel orgels die liedjes. Maar nu niet... Uh, nu die bij me. Nou, speciaal voor jou hebben we dus eigenlijk dat Tulp uit Amsterdam al laten horen. Volgende keer doen we uh, even niet weer dat alle Jordaan-klassiekers. Ja, want, want dat is de Jordaanse cultuur, hè? Zo dat is dat. Ik te hebben. Uh, volgende keer neemt hij die, die mee. <laughs> Oh, hoef, het is een trend, dus ik snap hier ja, helemaal Ja, het is een trend, dus dat <laughs> moet ik hier nog even een beetje oh ja, aan werken, oh ja, wacht even. Wat ik wil zeggen, ik heb er namelijk een videoopname van gemaakt. Ja. Dus ik heb het op dvd ook staan als Ter herinnering. Nou, wat mooi. Mooi, het... je ja. Dankjewel voor het bellen. En een okay. dag nog. Nou, Yo. die twee oda klassiekers, die kun je niet laten horen. Maar er komen ook andere uh, verzoeknummers uh, binnen. Uh, Geef je even een vlinder? Dat zou leuk zijn, want dan ga je in ieder geval Frank een plezier doen. Frank wil namelijk heel graag uh, uh, luisteren naar uh, Wonderful Copenhagen. Dat heb je bij je, Mark? Ja, dat heb ik ook bij me. dat, ja, is, een, dat is dan speciaal voor Frank. Nou, mooi. Je moet ik dan, ik even pakken, hoor. Ja, doe rustig aan. En, en zoek dan meteen ook even naar het dorp. Want er kwam een tweet binnen van Thijs Kroese. En die wil heel graag het dorp uh, horen. Maar uh, als we dus beginnen met Wonderful Copenhagen... En ik durf het nauwelijks te vragen, maar mag ik straks ook nog een stukje draaien? Ja, natuurlijk. Ja, zo vaak natuurlijk. Uh, heb ik die kans ja. niet, hè? Ja. Gewoon doen. <laughs> Eerst Wonderful Copenhagen, voor Frank. Thank you. Boop De ja, deze microfoon doet het ook. Hè. We lopen nogal wat heen en weer uh, vannacht in Kazeruna. Van het orgel naar, uh, naar de uh, bellers toe. En naar de computer waarop we de tweets uh, lezen. voor uh, Kopenhengen voor Frank. En dan had ik nog dat verzoekje voor het, uh, het dorp. Ja. Nou, ik heb hem meteen gewisseld, dus nou, dan ben uh, jij hem... Uh... Oh, ja, ja. Ik, ik weet niet of Thijs Kroes daar heel blij mee gaat zijn. Grijp je onmiddellijk in, Mark, als het dat niet goed doen. gaat? Nou, dat hoor je zelf. Je kent het liedje, denk ik. Dus ik kent het, het liedje, het maar je, jij weet hoe mooi het ja. kan klinken. Ja. Op de Vlinder, live gedraaid door uw presentator. Ja. Thank you. Wim Zolleveld, maar nu in de uitvoering van de vlinder... en op een gegeven moment mag het gelukkig van mij over. <laughs> Mark ja. Vedingen, u kunt nog uh, een kwartiertje bellen met al uw vragen. 0800-1121, mail kan met casaluna en twitteren met hashtag casaluna. Uh, aan de telefoon heb ik uh, Bea Geelkerke. Bea, goeienacht. Goeienacht, ik bel vanuit Assen. Dag Bea. En uh, wij hadden destijds ook een, een orgelvriendenkring. Ja. En dat is ons diep geholpen omdat we uit onze loods gezet werden. Want het uh, milieu was sterk. De grond was vervuild door een gasfabriek of zoiets wat er gestaan had. Ja. En de gemeente Assen heeft de vereniging nooit een nieuwe onderkomen kunnen brengen. Dus bij ons in Assen is dat ter ziele gegaan. Wat zonde, ja. ja. en wilde ik vragen meneer Veningen, of hij dat ook kent. Of hij ook... Uh, ja, Klasje, die ga je orgotragedie heeft meegekregen. Ja, heel, heel sterk, want mijn vader was, uh, die onderhield alle orgels van, uh, van, die, van die stichting in Assen. Uh, hij sponsorde dus ook een beetje door het tegen wat gunstige voorwaarden te doen, zal ik maar zeggen. Want hij droeg zijn warm hart toe. En voordat hij zelf met zijn museum begon, uh, stonden zijn instrumenten ook in, uh, in Assen. Dus ik kwam er ook als kleine jongen heel vaak. Dus het is een heel bekend, uh, heel bekend terrein voor mij. En het is eeuwig zonde wat, daarin, uh, wat daar in Assen is, uh, is gebeurd. Want het, is, uh, ja, het had inderdaad wel wat meer medewerking van de gemeente mogen zijn. Om dat in stand te houden. En dat had met heel beperkte middelen had dat gewoon gekund. Uh, want in het noorden van Nederland is nu eigenlijk helemaal niets meer op draagelgebied. Door mijn vader, mijn vader had dan een particulier museumje, maar dat is weg. Uh, en in Assen is er helemaal niets meer. Dus in het noorden van Nederland, gelukkig in een enkele stad, uh, is nog een draagel te zien. Maar in, in, om op een dag ergens naar een soort draagel te gaan, dat kan in het noorden niet. In het, dan moet je helemaal naar Utrecht. In, naar Utrecht, naar, naar Haarlem. Haarlem en in heel zit ook nog een particulier museum. Maar zeker ook niet, uh, ook niet vergeten. En in Helmond dreigt het hetzelfde te, te gebeuren, overigens, als in Assen. In Helmond, uh, de Gaviolisaal. De Gaviolisaal. Gavioli in Helmond heb je een, uh, een collectie orgels, die uh, eigendom van de gemeente. Mm -hmm. uh, en die Gaviolisaal wordt ook met sluiting <coughs> bedreigd. Dat is gelukkig nu heel even afgewend. Dat pand waarin die orgels staan uh, moet plaatsmaken voor een nieuw winkelcentrum. Uh, en de gemeente uh, uh, komt niet echt met een nieuwe locatie voor die orgels. En ook niet echt met een plan. Uh, het wordt gerund door vrijwilligers, maar de gemeente ja, doet daar niet heel erg actief zijn best voor, zal ik maar even zeggen, namens, uh, namens de vereniging een... ook. Ons is een heel stuk cultuur verloren ja. gegaan. Want wat één of twee keer per maand... hadden ze daar een bescheiden restaurantje erbij. Ja. En de mensen gingen dansen. Het was zo leuk. Maar er stonden wel twintig orgels van heel groot tot heel klein. Ja. ja, doet u nog steeds pijn zo te horen, mevrouw Gelkerker... dat uh, die orgels niet meer bij ja, elkaar het het, zijn? Zonder met een kleine, kleine bijdrage... al was het in de vorm van een, van een, van een pand of een, een tegemoetkoming in de huur... had het daar in stand gehouden uh, kunnen ja. worden. En, ja. en hetzelfde ja. dreigt nu dus in Helmond te gebeuren. Per Gelkerker, dank neemt... voor het bellen. Nou, heel kort dan. Heel kort. Ik ben in Amsterdam geboren en elke week kwam de orgeldraaier voorbij... en die drukte dan alle bellen en dan gooiden wij je uit um, driehoog... een opgevallen envelop met wat geld in voor de orgelman. Kijk, dat is een gulle geste, uh, Bergh Heelkerker. Dank voor het bellen. En tot ja, een andere keer. Tot ziens. dag. Dan een mailtje. Uh, ik weet even niet wie het verstuurd heeft... maar het verhaal is wel leuk. Want het gaat over oorgaan Pieter Piet de Bruin... uit de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charlois... Die draaide eind jaren 60, onder andere samen met mijn vader... en enkele andere vrienden midden in de nacht handmatig aan het orgel. En door de alcoholische versnaperingen vergaten ze wel eens hoe laat het was. En werd snel het zeil eraf getrokken voor een paar minuutjes... voordat de politie kwam om het feestje te beëindigen. Het orgel werd voortgetrokken door een paard, Puk... Dat paard stond in de zomer aan de Grondherendijk aan de Waalhaven. En het paard, dat nog bekend is geworden trouwens door staat een paard in de gang van André van Duin, werd ook veel meegenomen in het café van Rollo's. En daar kreeg hij dan lekbier uit een emmer. Het paard stond daar echt in de gang af en toe. Ik heb het zelf gezien. Als kind van een jaar of acht, ik ben van 1962, mocht ik het geld uit de manspak willen stellen. En het buitenlandse geld mocht ik het dan houden. En soms mocht ik het draaien aan het orgel zelf ook proberen. Maar dat was natuurlijk een veel te zware. Leuke herinnering. Dank daarvoor. Uh, en dan uh, de laatste berg. En dat is een mevrouw die is wel eens in het museum in Utrecht geweest. Met wie heb ik het genoeg, hè? Met Irene Spekman. Dag, mevrouw Spekman. Uh, ik ben uh, met mijn eigen kinderen naar achter de dom geweest. Van buikorgel tot pirament. Ja. Later met mijn kleinkinderen naar de buurtkerk. En ze kwamen thuis. En wat dacht je dat ze vertelden? Ze hadden over stenen gelopen waar mensen waren begraven. Dat was blijven hangen. En over de orgels hadden ze niks verteld. Ah, oh, wat zonde. <laughs> Het is inderdaad een museum in een oude kerk ja. In de buurkerk. een van de oudere ja, kerken. Ja, maar van ik Utrecht. vertelde dus. We liepen daar over die stenen van die begraven. Die stenen van die mensen die begraven zijn. En ik vertelde daarover. ja. Wat of dat was, en dat waren dus peuters, kinderen van een jaar of vijf toen. En, maar dat was zeer belangrijk en veel belangrijker dan de orgels. Dat <laughs> heeft meer indruk gemaakt dan de orgels. En, en uh, wat heeft op u meer indruk gemaakt, mevrouw Speekman? Nou, uh, het eerste museum, waar, daar heb ik met mijn kinderen gedanst. Want daar was ook een cafeetje bij. En dat vond ik leuker. Dan nu. Het is nu groter, en mooier, mm -hmm. maar dat vond ik sfeervoller. Ja, dat was daar achter de dom, hè? Ja, achter ja, de dom. Was ja, dat. ja, ja, ja. En daar stond ook zo'n heel ik. groot dansorgel. En daar heb ik met mijn twee kinderen toen gedanst. Ja, ja, ja. Maar dat kan nu toch ook nog? Ja, ik daar Het is natuurlijk wel meer een museum geworden. Ze zijn overigens aan het verbouwen, en volgens mij wordt dat wel heel erg mooi. Um, nou, als mevrouw echt wil dansen, dan uh, zou ze misschien beter kunnen gaan naar uh, of het Haarlemse Museum wat ik net noemde, of uh, heel vaak naar Beek en ook in die Gavioliezaal die nu nog bestaat in uh, Helmond kan dat ook. Daar kan Zal echt iemand dansen. Daar wordt echt ook heel veel gedanst. Ja, ja, ja, dus, ja. En zeker daar in het zuiden van het land staan ook echt een heel mooi dansorgels in de museum. En je hebt dat toch je in Antwerpen neemt. ook nog een, een oud havencafé ja. me te herinneren waar zo'n groot dansorgel staat en al sinds jaren en dag staat. Ja, in de haven. Ja, maar klopt. ik kan me ja. ook nog herinneren van kermissen in winterrijk in de achterhoek, daar ook van die hele grote. Waren hmm. en uh, ja, maar dat, dat was uh, gewoon ter opluistering. Ja, nou, dat is helemaal uh, of vrijwel helemaal voorbij uh, op kermissen. Want uh, op, uh, die, nou, ik heb net al verteld dat het onderhoud van die orgels natuurlijk hartstikke duur is. Uh, dus uh, voor, ook voor veel mensen die op de kermis re reizen met een attractie... is het natuurlijk veel goedkoper om een geluidsinstallatie erin te zetten dan een orgel. Ja, en uh, maar... dat is natuurlijk zonde. Maar ik weet ook dat een heleboel kermisexploitanten dat met pijn in het hart hebben gedaan. Want ja, ze moesten uit economisch oogpunt daar wel voor kiezen. Maar hebben wel volgens het orgel gehouden. Dus waren we echt liefhebbers van, van de orgels. Ja. Maar om er mee te reizen en om het orgel zoveel bloot te stellen... aan nou, al die ontberingen als je ermee op pad gaat... Uh, ja dat was gewoon te kostbaar om dat voor veel mensen nog, uh, nog te onderhouden. Ja. maar goed gelukkig ja, is er nog een aantal plantanten dat het doet hoor. dus uh, maar Wat? ik spreek dan ook over ruim 60 jaar geleden, ja. hoor. Ja, ja, ja dat was is het waar. Heel, ja. Toen was het heel gewoon. Ja, toen was het heel gewoon, ja, Toen er geen boksen ja, waren en geen muziekinstallaties... had elke attractie gewoon een orgel. Ja, ja, ja dat is zo. Ja. Dat is een tijd van juist... die kunnen nog wel eens naar terugverlangt Maar Ja, ik Vredingen. zou dat natuurlijk heel erg mooi vinden. Dat is uh, logisch, ja. Mevrouw Spekman, dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. En een Veel goede dag nog. Dag. Dag. Ja, ondertussen blijken we uh, ook nog mensen... Uh, op een prettige manier uh, te begeleiden in de auto. Het sneeuwt uh, buiten in een uh, tweet van Ar. Die, die zegt dat ik wat langzamer van werk naar huis moest rijden door de sneeuw. Was deze keer niet vervelend. En thuis staat de radio ook nog even aan. Kijk, um, een vraag die via de mail is binnengekomen is een vraag van Roel. Roel zegt, waar komt de naam van het centenbakje vandaan? Um, dat is namelijk het mansbakje. Van het zogenaamde mansen. Ja, want nou, het centenbakje, dat, dat is natuurlijk wel helder waar die naam vandaan komt. Maar het mansbakje en het mansen, waar komen die woorden van? Nou, wat betekenen nou, eigenlijk, die eigenlijk? Uh, heet, van nou, dat is een goede vraag, want dat weet ik niet. Kijk, uh, ja, mansbakje van het mansen. En het is inderdaad, uh, klopt. Ik zeg heel vaak centenbak, omdat dan iedereen wel meteen weet wat het is. Maar officieel is het een mansbak. En het schudden met dat bakje op de muziek heet het mansen. Dat heet het Mansen. Maar waarom dat ooit mansen is genoemd? geen idee. Nee, nee. Daar nee, nee. uh, heb ik eigenlijk geen idee van. Nou, Mocht... Als er een luisteraar is, ja. Mocht iemand het nog weten, dan, ja. dan houden wij ons aanbevolen wat dat betreft. Uh, dan nog een... Uh, dan moet je zo maar even kijken. Een mailtje met een foto van een orgel dat gemaakt is. Zou ik heel even de mail nog voor mogen? Ja, dankjewel. Uh, een uh, mailtje van meneer Teuben uit Haarlem. Die zegt ik heb een uh, foto meegestuurd van een orgel dat door mijn vader is gemaakt. Uh, dat orgel staat sinds hij overleden buiten gebruik. Het uh, is een orgel met een geschiedenis. Het heeft ook voor president Ronald Reagan nog gespeeld en er is zelfs een speciale compositie voor gemaakt. En ik moet straks maar even kijken. Uh, kunnen we de foto even openen? Dat zou helemaal. Kijk, dat is hem. Ah ja. Nou ja, moet eerlijk zeggen, het zeg me niet direct uh, iets, maar ik ben wel. Uh... Wel interessant. Het is een beetje zo'n ja. orgel van, van de omvang van de vlinder, ja. hè? Ja, Een klein orgel. Ja. En, en ik vind het wel mooi, als we straks ook afsluiten natuurlijk met, met muziek van de vlinder. De Sint is net vertrokken, dus wij maken ons alweer op voor het grote feest. Wat hierna volgt, de kerstmuziek. Je hebt ook kerstmuziek bij, hè? Ja, heb ik ook. Als jij dan de boeken er even op gaat leggen, ja. dan ga ik uh, vertellen... dat morgen er uiteraard opnieuw weer een nieuwe aflevering is van uh, Casa Luna. En dan ontvangt uh, Frank Dumosje in ons huis van de maan Frits Bloemberg... Frits Bloemberg is initiatiefnemer van Hoop XXL. Dat is een campagne voor een nieuwe toekomstperspectief. En morgen ontvangt Hoop XXL. Hope XXL. Koffie Anand. Koffie Anand, de oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Morgen dus uh, Frits Bloemberg, die dat initiatief komt toelichten. En straks na twee uur klinkt de nacht anders dankzij Roel Koeners. Wat ons betreft heel graag tot morgen. Voor nu wens ik u nog een uh, rustige winternacht. En uh, die winternacht die gaan we in met kerstmuziek. Want ja, u zult begrijpen... Hoop. we moeten wel de glazen laten staan... <lacht> Het zijn geen alcoholische verslaperingen. <laughs> uh, u zult begrijpen, wij, wij kunnen deze uitzending niet afsluiten zonder uh, de muziek van de vlinder. Een van de orgels gebouwd door uh, de vader van uh, Mark Veningen, Henk Veningen. Uh, hij is in januari overleden. Zijn collectie is uh, bewaard gebleven. Dank je wel dat je hier uh, wilde komen vertellen... Uh, over de orgels van je vader, ja. over het werk van je vader. Ik hoop dat er gauw een plek gevonden wordt... waar die collectie uh, weer uh, tentooggesteld ja. kan gaan worden. Hoop, hoop. En um, ik denk dat we hem niet beter kunnen eren... dan zijn muziek laten horen op ook. zijn orgel. Met een uh, medley aan kerstliedjes. Mark Veningen, dankjewel. Tot een andere keer. Ja. Fijn dat je hier was. En dankjewel. ook bedankt voor de uitnodiging. Iedereen die ook gereageerd heeft. Erg leuk. Ja, oh, inderdaad, reacties. iedereen ja. bedankt voor het bellen, mailen en ja. twitteren. We gaan op weg naar kerst met de vlinder. Thank you. Dat was jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.